Nou, het snoepen met jullie, even een Ik Kan mijn hele leven wel werken, hè? Eh? Toch? Het is tijd om even een slokje te nemen. Dat doe ik dan ook. En ondertussen kan ik jullie meteen iets vertellen. Iets heel... moeilijks. Het is namelijk zo... Dat ook in mijn leven de keer kwam die de eerste was. Ik heb er daar heel moeilijk mee gehad en jullie zullen nu dus gaan horen waarom. Zij heten, dat wil ik wel alpas verklappen. Ellen, daar gaat hij. Ze lachten en toen bleef ze voor de staan ah, ah, ah. Ik wachtte maar ze keek en koel aan ah, ah, ah. Ik stond daar maar en wist mijn god niet waar ze waren. En toen zei ze ik heb zin in jou Oh ah, oh ah, ah, ah. Ik maar dan haar toch mee naar huis ah, ah, ah, ah. En daar trok zij al haar kleren uit mijn god was. I'm gonna go to Ik zei ik ben bang dat jij te veel verwacht Wat een lul, hè? Ah, ah, ah, ah, ah. Ik heb haar naar haar fiets gebracht En alles was voorbij Wat heb ik toch gedaan? Ik ben haar koud ik, ik ben uit Oh Ik ben zo verliefd op jou Oh ik ben zo verliefd op jou Ja oh, ik ben zo verliefd op jou Oh ik ben zo verliefd op jou oh,